Israël heeft beloofd dat de, blokkades van de, de blokkade van de Gazastrook met onmiddellijke ingang wordt versoepeld. Het voltallige kabinet stemde vandaag in met het principebesluit dat het Israëlische Veiligheidskabinet donderdag al nam. Tot nu toe moesten goederen op een lijst staan met toegestaande producten voordat ze naar Gaza mochten. Nu komt er omgekeerd een lijst met verboden producten en mag al het andere dus naar binnen. Zo staat Israël onder meer de levering van bouwmaterialen toe voor projecten die onder toezicht staan van de VN.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 Dames en heren, mijn naam is Benno Veugen en welkom bij dit programma Tap Zappie, aflevering 7677. We zijn begonnen met een goed nieuwe CD. Ik zal even, even het hoesje uh, erbij pakken. En van het label Phoenix Muziek Karsten Rooselund en de CD heet Celtic Treasure. Een hele fijne CD van maar liefst 69 minuten. Je kunt uh, in verdere informatie krijgen via uh, Tab Zappie, de playlist van TapSappi op www.zfmzandvoort.nl. Ga je naar Programma -info en daar uh, vind je het label Funnels Muziek en daarop doorklikken, en dan kom je vast het een en het ander tegen. Wij gaan verder met uh, de rest van het programma. Veel luisteren, plezier! Tot zover. Aflevering 1 van Tap Zeppi, aflevering 677. Straks staat het nieuws voor nog een uurtje Tap Zeppi en dan uh, gaan we lekker nog 11 nummers draaien. De muziek die u nu hoort is van Morten Jort Bol van het label Phoenix Muziek. En de CD en het nummer, lang nummer van nou ja, 45 minuten, valt op zich wel mee. Enige nummer van deze CD heet This Moment net zoals deze CD. Graag tot straks voor. Nog een uurtje. Tap Zappi.